11 Uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Japanse leger kan de kerncentrale Fukushima niet vanuit de lucht met water besproeien, melden Japanse media. De operatie met blushelikopters vanochtend is afgebroken. Bij mij hier aan tafel nucleair deskundige Schram. Meneer Schram, waarom zijn ze ermee opgehouden? Nou, Ik heb dat bericht zojuist gezien. Het is mij nog niet helemaal duidelijk. Er wordt gezegd dat dat is afgebroken vanwege hoge concentraties radioactieve stoffen. Dat is dan tegelijk ook de enige reden, denk ik. Want juist hoge stralingsniveaus, omdat je een helikopter op afstand zit... en maar heel kort boven die reactor hoeft te zijn... zijn denk ik niet zo snel de reden. Dus ik vermoed, ja, reactieve stoffen die dan misschien... In de lucht inlaat van, van zo'n helikopter zouden kunnen. Komen. En dat zou een gevaar kunnen opleveren voor, ja. voor, voor die helikopter. Ik vermoed dat dat, dat dat de reden is waarom daar nu mee gestopt is. Iets anders kan ik zo gauw niet, niet daarbij bedenken. Dat blussen met die helikopters, was dat nog de enige methode die, die restte? Waarom hebben ze daarvoor gekozen? Nou, wat ik. Er is dus vandaag een melding gemaakt van het blussen met die helikopters. Wat ik vermoed is dat dat nu gebruikt wordt om de, de opslag van de gebruikte kernbronstof om die uh, van koeling te voorzien. Je moet je voorstellen... Reactor 4 hebben we ja, het al Ja, reactor 4, uh... waar ook een, een brand is geweest. Um, en ik vermoed dat, dat koelen met die helikopters juist gedaan wordt... om die, uh, die opslag... Dus niet, Dat is niet de kernreactor zelf, maar dat is een opslag daar vlak daarbij. Is een gebruikte pool, staven. Ja, dat is een pool uh, onder het reactorgebouw. Het reactorgebouw is beschadigd. En... Um, mijn vermoeden is dat het blussen vanuit de lucht... of dat, ik zeg het verkeerd, het koelen vanuit de lucht... bedoeld is juist om die opslag te koelen. En niet zozeer de kernreactor zelf... die weliswaar met zeewater wordt gekoeld... maar die op een andere manier van zijn koelmiddel wordt voorzien. Vermoed ik, want het is op dit moment erg moeilijk. Dus een bassin waar die gebruikte staven in liggen... dat staat waarschijnlijk voor een deel droog... Ja. Daarom gaan ze er met die helikopters naartoe om... Exact, ik vermoed dat dat uh, aan de hand is. Ja. Uh, en zoals ik al steeds zeg, het vermoeden... want we krijgen steeds uh, korte feitjes, korte meldingen... maar het is nog niet zo makkelijk om dat wat preciezer te duiden. Daar ja. moeten we denk ik nu even mee doen. Oké, okay. dank u voor dit moment. Uh, de Japanse regering, woordvoerder daarvan, heeft gezegd... dat er geen direct gevaar zou zijn voor de volksgezondheid. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zegt dat er buiten Japan geen hoge concentraties radioactieve stoffen zijn gemeten. De WHO roept landen dan ook op om geruchten over radioactiviteit te ontkrachten. Die zijn volgens de organisatie schadelijk voor de publieke opinie. Steeds meer landen roepen hun burgers op om Tokio te verlaten. De Franse regering zegt dat Fransen die in Tokio wonen uit Japan moeten vertrekken of naar het zuiden moeten gaan. De regering heeft luchtvaartmaatschappij Air France gevraagd om Fransen te evacueren. Turkije en Australië adviseren mensen om niet in Japan te blijven als dat niet nodig is. De Australische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat het advies niets te maken heeft met de situatie rond de kerncentrale, maar met de slechte elektriciteits- en drinkwatervoorziening. Nederland raadde gisteren zijn burgers al aan om het rampgebied en Tokio te verlaten. Minister Clinton heeft op haar bezoek aan Egypte een kijkje genomen op het Tahrirplein. Dat was wekenlang het centrum van de opstand tegen president Mubarak. Clinton, die een kwartier op het plein was, zei dat het voor haar zeer bijzonder was om op de plek te zijn waar de revolutie zich afspeelde. Uh, het uh, is heel exciting en heel is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 Kijk op zigozakelijk.nl radio 1. De Gids .fm. met Felix Beurders. Goedemorgen. Vandaag onder andere vluchtelingen, drenkelingen, beleggers en een schorre stem. U kent vast die zaak van Sahar, de 14-jarige dochter van een Afghaanse familie die al tien jaar legaal in Nederland verblijft. En afwachting van een definitieve beslissing over hun asielverzoek. Minister Gert Leers zei dat hij haar al lang toestemming had verleend... om permanent in Nederland te blijven... als de zaak niet gevolgd was door zoveel camera's. Vluchtelingenwerk Nederland vindt ook... dat je zeer terughoudend moet zijn met publiciteit. Over een minuut of tien praat ik erover met Trees Wijn... is manager asiel van Vluchtelingenwerk Nederland. De drie vissers uit Arnhem-Muiden... die met hun kotter in het kanaal verdronken... zijn nog steeds niet gevonden. Hoe God helpt bij de verwerking van dit drama in het stadje of Walcheren. En gisteren kwam het bericht dat ook de Europese beurzen wankelen onder de kernramp in Japan. En ook al zal de reactor uiteindelijk niet smelten... de discussie hierover zal nog lang de beurzen beïnvloeden. Althans, dat voorspelt beleggingseconoom Auke Plantinga. Overigens, u kunt de computer gewoon aan laten staan. Surf naar degids.fm Maar eerst even mijn verwondering bij het nieuws van vanochtend. Bierbrouwer Heineken is van plan om in Groot-Brittannië... het alcoholpercentage van het populaire cidermerk Strongbow te verlagen. Met 1%. Dat zou namelijk het alcoholgebruik onder de Britten moeten terugdringen. En ook in Nederland zou dat een goede maatregel kunnen zijn... denkt het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid. Esther van der Wilgeberg is woordvoerder van het instituut. Mevrouw van der Wilgeberg, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben vier minuten om dit dus helemaal helder te gaan krijgen. De klok start. Het Nederlandse bierpercentage moet ook omlaag? Dat zou inderdaad de schade terugdringen, absoluut. Ja, we weten dat uh, hoe meer alcohol er in, in dranken zit, hoe, hoe groter de gezondheidsschade. En er is wel een trend geweest de afgelopen jaren dat zowel in allerlei bijnen als in dieren de uh, alcoholpercentages omhoog zijn gegaan. Dus nou, als mensen ongemerkt uh, daardoor meer alcohol binnenkrijgen, krijgen ze dus ook uh, een verhoogd risico op schade. Dus bijvoorbeeld een uh, verhoogd risico op allerlei vormen van kanker, leverschirose en dergelijke. Dus op het moment ja, dat die percentages blijven heel makkelijk omhoog kunnen, zou je zeggen, nou, dan kunnen ze ook, ook alweer uh, wat omlaag worden geschroefd. Dat komt de gezondheid van de Nederlanders wel ten goede. Maar mensen weten dat, mevrouw van de Wildenberg. Wildenberg, Berg, ja. Um, wat weten mensen? Dat dat schadelijk is? Ja. Ik denk dat dat uh, nog wel meevalt. Uh, we weten inmiddels uit het onderzoek van de Gezondheidsraad dat uh, mannen eigenlijk niet meer dan 20 gram alcohol per dag zouden moeten drinken en vrouwen niet meer dan 10 gram. Maar tegenwoordig is het best wel onduidelijk wanneer je nou aan, aan dat aantal gram zit, omdat er op, uh, het aantal gram niet vermeld staat op de verpakkingen. Tegenwoordig heb je bijvoorbeeld een uh, halve liter blikken met 10, 12 procent bier, dat is echt wel zwaar bier. Als je één zo'n blik achter je kiezen hebt, dan heb je eigenlijk al die, uh, die limiet ver overschreden. Het zijn ja, producten die voor een euro te koop zijn in de supermarkt en dus die heel aantrekkelijk zijn op die manier voor de, voor de wat schadelijkere drinkers, de, en die goedkope dranken. Uh, ik vraag me af of mensen zich daar heel bewust van zijn hoeveel ze binnen binnenkrijgen. En... En ook ze boven die, uh, die aanvaardbare normen drinken. Dus in dat opzicht zou het gunstig zijn om die aantal grammen omlaag te schroeven. en om dat ook te vermelden op de verpakking. zodat de consument echt zelf kan berekenen. Nou ja, goed, uh, op deze manier drink ik binnen die normen. en nu ga ik eroverheen. Dan hebben ze in ieder geval informatie over, uh, over het effect op hun aardappelen. Maar dat, dat zwaar bier is dan in één keer geen zwaar bier meer? 12 ja, ja, Dat zou dan inderdaad naar beneden worden geschroefd, dat zou heel gunstig zijn. Ja, je hebt tegenwoordig natuurlijk ook al alle nieuwe producten die uitkomen, zoals uh, de Bavaria 0% bieren, die vallen ook hartstikke goed in de markt. Ja. Dus uh, ja, er zijn ook wel een andere kant op. Uh, maar dat betekent wel betutteling tot aan de tap. Nou ja, het gaat ook om het, eh, om het, om het waarborgen van de gezondheid van je, van je inwoners. En als we zien dat alcoholproblematiek in Nederland toch echt nog steeds wel erg hoog is. Nog net niet zo hoog als in Engeland, maar wel nog steeds stevig. Dan is dit wel een manier waarop je de problematiek kunt terugdringen en, en gewoon de gezondheid kunt waarborgen. Dan heb je natuurlijk als overheid ook wel een, een plicht toe. Maar denkt u ook dat een lager percentage leidt tot minder alcoholisme? Um, ik denk dat mensen ongemerkt wel minder alcohol binnen zullen krijgen. Kijk, de mensen die er echt genetisch, genetisch gezien, bijvoorbeeld gevoelig voor zijn... die zullen misschien toch al een probleem ontwikkelen. Maar toch zal het altijd iets bijdragen aan het feit dat mensen minder alcohol binnen krijgen. En dat is altijd goed. Maar is dat niet gewoon het effect dat er meer gedronken wordt? Dat zal ook denk ik wel meevallen, bijvoorbeeld als je kijkt naar evenementenbier waar de gemeente heel graag aan zouden willen van grote evenementen in hun stad om bijvoorbeeld overlast terug te brengen. Dan zal het niet zo zijn dat mensen die gewoonlijk op een evenement, ik zeg maar wat, tien pilsjes drinken van 5%, dat met evenementenbier wat met 2,5% is ineens twintig pils gaan drinken. Dus op een gegeven moment kan je lichaam ook dat hele volume, zeker van bier, uh, niet meer aan. Dus ik denk niet dat het, ik denk dat het meevalt dat mensen niet per se even dubbele gaan drinken. Gaat u bij Heineken in Nederland erop aandringen om dat percentage te verlagen? Uh, nou ja, in ja, goed heinig heeft natuurlijk zelf het initiatief al in de, of in de Verenigde Koninkrijk genomen. We zouden dat hier inderdaad ook aan kunnen vragen. Er zijn marktijden, dus wie weet uh, dus vinden zouden de, de problematiek hier ook uh, hoog, hoog genoeg. Er bestaat de mogelijkheid dat u wellicht misschien in de toekomst ooit... En misschien, misschien wel ooit, ja. We hebben ook uh, andere prioriteiten. Maar dit is ook zeker een thema wat we misschien wel aan de kaak willen gaan stellen. Ja. Esther van den Wildenberg van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid. Hartelijk dank. Graag gedaan. Dit Radio 1. Ook al herstelde de Japanse beurzen vandaag enigszins... de beurzen over de hele wereld daalden flink... na de opeenvolging van rampen in Japan. Beleggers lijken hun aandelen in de uitverkoop te doen... uit angst voor een kernramp. Is er sprake van paniek en wat staat ons nog te wachten? In de studio in Groningen zit beleggingseconom... Auke Plantega van de Rijksuniversiteit Groningen. Meneer Plantega, goedemorgen. Goedemorgen. Wat gebeurde er nou precies op de beurs dat die koersen zo daalden? Um... Ja, ik denk dat de beleggers toch een, een, een, een beetje bang zijn geworden. Maar het is zo dat natuurlijk op, op een beurs uh, heb je maar een paar uh, mensen nodig uh, om hun stukken te verkopen. Hè? Want uiteindelijk uh, zijn de koersen wel gedaald natuurlijk. Maar uh, iemand anders heeft ze weer gekocht. Dus een, een paar beleggers kunnen dit al veroorzaken. Uiteindelijk vond ik dat de impact op de beurs eigenlijk vrij beperkt was. En, en vooral beperkt blijft tot Japan. En welke fondsen waren de dupe? Ja, eigenlijk allemaal. En uh, als, je, als je dat bekijkt, dan zie je ook dat het eigenlijk toch een beetje overreactie is geweest. Want je zou toch verwachten dat uh, bijvoorbeeld alternatieve energiebronnen... of in ieder geval uh, bedrijven als, als, als Fugro of uh, uh, offshore bedrijven er wat van zouden profiteren... omdat... Nou ja, kernenergie als, als optie minder interessant wordt... waardoor misschien toch weer naar, naar olie-exploratie wordt gekeken. Uh, ja, Dat soort bedrijven profiteren er gisteren niet van. Dat betekent dus dat de beleggers in eerste instantie... Uh, ja, toch het over overreactie hebben vertoond. Het betrof dus eigenlijk de hele energiemarkt? Ja, en dat is natuurlijk een beetje gek. Want ja, uiteindelijk willen we natuurlijk toch stroom blijven gebruiken... En, uh, uh, als het niet via kernenergie opgewekt kan worden. En zo interpreteer ik deze crisis. Hè. Dat is in feite toch een, een, een signaal aan de, aan de wereld. En in ieder geval zo, zo het publiek het opvatten... van uh, kernenergie is wel heel erg onveilig. En dat betekent dus dat... dat en zo zal de markt het dan ook zien... van nou ja, op termijn uh, uh, is, is daar minder te behalen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de Canadese... Uh, uh, uh, mijnbouwonderneming Cameco... die gespecialiseerd was in... Uh, of gespecialiseerd is in het winnen van uranium. Ze zijn een van de grote producenten op dit gebied. Die hebben in de, in de afgelopen dagen iets van een kwart van hun waarde van hun aandelen verloren. Nou, dat zegt natuurlijk iets over hoe beleggers aankijken tegen de toekomstige vraag naar uranium. Wat ja, verwacht u? Gaat het door? Uh, nee, ik denk dat het vrij snel stabiliseert. Uiteindelijk is het natuurlijk voor de wereldeconomie een, een vrij kleine crisis. Alhoewel het natuurlijk humanitair en, en in de beleving van mensen natuurlijk heel groot is. Is dat nou pure paniek op de beurs? Zijn het kleine mensen die hun aandelen verkopen... of zijn het hele grote pakketten van institutionele beleggers, zoals dat heet? Uh, nou, dat weet ik niet precies. Ik denk, uh, ja, wat ik al eerder zei... dat, dat, dat uh, uh, met, met uh, in feite gering volume kun je al, al behoorlijke prijsbewegingen uh, uh, uh, veroorzaken. Dus ik denk dat er uiteindelijk... Uh, uh, waarschijnlijk zijn het particulieren geweest... Um, ik denk niet dat dit, dat dit een blijvende uh, zaak is. Toch niet, ondanks het feit dat er in Duitsland buitengewoon veel onzekerheid is. Zodanig zelfs dat er zeven kerncentrales tijdelijk worden gesloten. Helpt dat uh, qua vertrouwen van de beleggers? Um, nou ja, uiteindelijk betekent natuurlijk, het natuurlijk. He, het heeft een negatief effect. Omdat, uh, kijk, op dit moment voor al die kerncentrales die er staan, dat zijn fantastisch goedkope, uh, economisch zeer aantrekkelijke. Uh, ...energiebronnen, hè, want uh, kernenergie is met name duur... ...omdat het bouwen van die centralen met al die veiligheidsvoorzieningen... ...als het de mensen allemaal zijn, uh, dat maakt het duur... ...maar zodra zo'n ding staat, uh, wil je hem zo lang mogelijk laten draaien. En ja, inderdaad, uh, er zullen dan uh, waarschijnlijk nieuwe energievoorzieningen moeten worden gekocht. Uh, dat zal uh, ongetwijfeld wel uh, enige opwaartse druk op de energieprijzen hebben. Maar uh, hele substantiële uh, problemen... Uh, verwacht ik niet voor de beurs daarvan. En vandaag ging die Nikkei-index, zeg maar de beurs van Tokio, weer omhoog. Met 6 Dus dan kan je zeggen, nou, daar zijn we koopjesuigers. <laughs> daar zijn we koopjesuigers. Nou, dat geeft precies aan uh, wat ik eigenlijk al zei. Het is natuurlijk toch in, uh, in eerste instantie een overreactie geweest. En wanneer het stof neerdaalt... Uh, nou ja, dat is in dit geval een beetje een ongelukkige vergelijking misschien. Maar um, ja, dan, valt het, uh, dan valt het natuurlijk allemaal toch wel mee. Alhoewel natuurlijk in, in Japan... Uh, waar je toch een beetje zorgen om zou moeten maken. Er staan natuurlijk ook nog een hele hoop kerncentrales. En die uh, aardbevingen kunnen ook misschien nog steeds komen. Dus daar moeten ze misschien toch... Uh, nog eens een keer naar die veiligheidsniveaus kijken. En uh, ze zullen in ieder geval... die zes centrales die nu hier in feite onbruikbaar zijn geworden... Uh, zullen ze natuurlijk moeten vervangen. Ja, de AEX volgt dat niet wat er in uh, Tokio gebeurde. Dus vanochtend een klein beetje. Maar alhoewel, het uh, is weer terug naar een kwart verlies op dit moment. Een kwart procent. Um, zal de rest volgen, denkt u? Dat gebaar van de Nikkei? <laughs> nee, dat denk ik niet. Want uh, ik denk dat in, in je... Kijk, als, je, als je kijkt naar wat doet eigenlijk uh, een, een kernramp... Dat, dat genereert natuurlijk enorm veel... Uh, in, in verhouding tot wat er werkelijk gebeurt vaak veel meer uh, sentiment... of in ieder geval uh, een uh, ongemakkelijk gevoel. Een soortgelijk ongeluk in een, uh, in een kolencentrale uh, met tien doden. Dat had waarschijnlijk geen enkel effect gehad op de beurs. Dus en, die overreactie was dus met name het sterkste in Japan. Daar voelen mensen dat. Wij, wij staan wat meer op afstand. Mag ik u danken? Ja. Elke Plantinga, beleggingseconom vanuit de studio in Groningen. Cause I and even have to raise a hand And I don't know Just what you do But I know You got a way with the you Yeah She's got a way to send me And a way to bring me back A one letter shake Now is all it takes To stop me in my tracks And I don't know Just what you do But I know You got a with the you. in de badkamer en tussen de schuifdeuren, James Hunter... en toen hoorde we Van Morrison hem en toen dacht hij... ja, die moet toch maar eens een cd uitbrengen. Dat is gebeurd. Dat is in 2008 gebeurd met The Hard Way... en daarna volgt Succes op Succes. Dit nummer heette She's Got Away. We hebben echt 10, 12 werkdagen nodig... voordat wij een spoedaansluiting kunnen realiseren. Bent u in de steek gelaten? Oh, Bent u vastgelopen in de bureaucratie? Oh, John.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 Het Wij adviseren u ons op een later tijdstip terug te bellen. Gaan we doen, volgende week woensdag is hij er weer, Superman. In dit programma de Gids.fm. Twee weken geleden verging de garnalenkotter Kotter de Nieuwspoort 28 op het kanaal. En nog steeds zijn de drie vissers niet gevonden. Het streng christelijke arnhem is in rouw en ziet de hand van God. Cas spreekt namens de familie van de omgekomen vissers met verslaggever Bert Molenaar. Is er, hoe klein dan ook, is er nog één kans dat deze drie mannen terugkomen of moeten we ze als verloren beschouwen? Nee, wij als vissers uh, zijn natuurlijk altijd gewoon om op het water te wezen. Uh, we hebben die kans al uh, eigenlijk vorige week vrijdag afgesloten toen uh, bekend was geworden dat deze lichamen niet meer gevonden zijn in de, in de binnenste van het schip, in de machinekamer. Hoe hard ook klinkt deze mannen zijn dood? Ja, zo hard het klinkt, wij durven de naam nog niet zo in de mond te nemen, maar daar komt het gewoon wel op neer. Moeten we moeten wel realistisch blijven. U bent betrokken geweest bij de zoektocht. Meer mensen uit arnhem hebben zich ingespannen. Dat klopt. We zijn uh, toen de e-pirp afging, dat is een noodradiosignaal... Uh, zijn we direct naar de Plaats des Onheils uh, gegaan met de hele Aan de Muids- en De betrokkenheid, de samenhorigheid, de collega's, de vissersmentaliteit. Dat het, het, het, het, het, het zit bij de visser in zijn heen. En je, probeert, je weet hoe gevaarlijk het kan wezen op het water. En als je dan bedenkt, iedereen wist, wist al snel om wat voor het schip of het ging. Ja, de, uh, je kende die jongens eigenlijk, van, uh, mijn kinderen kenden die jongens vanuit de schoolbanken. Leuke jongens, hardwerkende vissers. Jonge mannen, een van 28, net zo oud als mijn oudste zoon. Een van 22 en een jongen van 18 jaar. Een van hen, vader van een jong kind van 2,5 jaar. Net als mijn zoon. Dus dat spreek je onnoemelijk aan. En eigenlijk heel de arnhem gemeenschap, de betrokkenheid was enorm. Wat moet je je bij die familie voorstellen? Want enerzijds moet je al bijna praten over nabestaanden, anderzijds, je weet nog steeds niks zeker. Wat, wat leef je dan nog tussen angst en hoop? Of is de hoop opgegeven? Hoe leven die mensen nu? Hoe zijn ze er naartoe? Nou, deze mensen die, uh, die zijn nog uh, hoopvol, mag je dat niet noemen natuurlijk. Maar ze hopen nu wel dat de lichamen gevonden worden. Dan kunnen ze nog van iets afscheid nemen en een uh, waarde begraven geven. Uh, wij als is, is het ook nog mogelijk dat die lichamen niet gevonden worden? Ja, dat zou ook nog kunnen natuurlijk. Ja. Hè? Want de zee is groot, de zee is wijd, de zee is diep. Het is 2011, uh, we hebben radar, we hebben GPS, we hebben moderne schepen, we hebben moderne communicatieapparatuur. Er is iets in je waardoor je zegt, dat moet niet kunnen, dat kan niet meer gebeuren. Nee, absoluut niet. Wij als vissers ervaren de natuur als een, uh, ja, een bijzonder iets. Wij buigen daar naar voren, we hebben er echt uh, bewondering voor. Uh, de conclusie is getrokken, naar uh, aanleiding van onze bevindingen. Dat het schip hoogstwaarschijnlijk achter een grote rotsblok is blijven haken met één net En daardoor is het schip binnen een paar seconden eh, omgeslagen. Een vraag meer bestemd voor de dominee. Daar ga ik ook nog naartoe. Maar ik wil hem nu ook stellen. Dit is een religieuze gemeenschap. God bestaat hier. Waar is God in dit verhaal? Aan de Muiden is een zeer uh, gelovige gemeenschap. Uh, ja, wij voelen het aan. Dit, is, uh, dit wordt nog niet van mensen aangedaan. Wij moeten proberen eronder te buigen, zo moeilijk als het ook is. Maar we hopen dat wel te kunnen. Er is geen boosheid op God vanwege het nee, schip, de mannen? Niet. Nee, dat... Nee, hoor. Nee, nee. Ook niet bij de nabestaanden? Nee, hoor. Dat wordt niet in de mond genomen. Nee. nee, absoluut niet. Men accepteert, men respecteert God in die zin? Ja, absoluut. Men we weet dat er een God is. En uh, ook dit zullen we moeten accepteren. Ja. Het is voor sommige mensen moeilijk te begrijpen. En voor ons ook. Maar er gebeurt niks buitenom de voorzienigheid gods. En dat zullen we moeten accepteren. Zo erg als het is, zeker voor deze families. Ik ga praten met Henk van Leerdam. Hij is diaken en verbonden aan de kerk hier in Arnhemuiden. Kijk, zoals het ook bij Job. Job in de Bijbel staat op een gegeven moment. Er werd hem ook alles ontnomen. Zijn kinderen werden ontnomen. En zijn vrouw die niks in feite van Job moest hebben van zijn geloof, die zei op een gegeven moment: is dat nu je God? Zij hun God en sterf, zei ze tegen hem. Maar die mocht toch later ervaren dat de Heer er met hem was en die heeft hem meer kinderen gegeven, teruggegeven, dat hij daarvoor verloren had. Hebben deze mensen in deze moeilijkste momenten van hun leven, in deze Zwarte dagen, troost steun? aan God. U bent, dat beoordelen? U bent er geweest bij de nabestaanden? Ze we ook wel eens mensen woorden. Het is natuurlijk heel groot. Medeleven, dat is heel aangenaam. Dat kunnen we ook niet zonder. Maar dat stopt op een gegeven moment. Maar troost kunnen en blijven putten... uit het woord van God. Hetzelfde wat er nu bijvoorbeeld in Japan gebeurt. Dat zijn verschrikkelijke dingen. Maar we zien er wel de hand Gods in. Het zijn de voetstappen van Hij die komt. De wereld... zal eenmaal geoordeeld worden. De levenden... En de doden. Er luisteren ook mensen die niet veel van God weten. En die zullen zeggen, hoe kan u, God, dit laten gebeuren? Er is een kind van 2,5 jaar bij betrokken. U, u heeft dat kind gezien. U heeft de moeder gezien. Wat, vertel, wat kunt u dan aan die vrouw vertellen? Dat zodat zij het begrijpt en kan accepteren. Dat zijn dus ook dingen waar ik en waar in feite niemand een antwoord op kan geven. Zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten. De nabestaanden betreft hier gelovige mensen... die moeten zich neerleggen bij de gedachte... dit is de hand, dit is de wil van God... en die kan niet anders dan goed zijn, dat moeten we accepteren. Het is alleen maar te hopen dat ze eens willen worden met de heren... en dat ze er zelf persoonlijk, op geestelijk vlak beter van mogen worden. Dat dat het woord mag doen. voor de naamstaande. U kunt ook een donatie overmaken als u dat wilt. Het rekeningnummer staat op onze website. Daarop is ook een mailtje binnengekomen uit Pieter Buren... of er hier een zeehond is aangespoeld. Nee, dat ben ik. Hé, nee, wacht even, er komt nu een smsje binnen van Jos ik heb een ideetje waar het over gaat. Zometeen nog, waarom duizenden Indiase piloten worden doorgelicht... op hun vliegkunsten en vliegpapieren? De eerste Nederlandstalige game voor slechtziende kinderen... en aandacht voor individuele vluchtelingen in media. Helpt dat nou wel of niet? De hoofdpunt van het nieuws nu met Dorot Megens. Nee, dat dacht ik. Onno Duiven in de Wit zit hier in zijn plaats. Onno, ga je gang. Radio 1. Het NOS-journaal. Het Japanse leger is gestopt met de inzet van blushelikopters boven de kerncentrale in Fukushima. Dat meldde Japanse media. De helikopters werden ingezet om de opslag van brandstofstaven te koelen, niet de reactormantel zelf. Waarschijnlijk zijn de concentraties radioactiviteit nu te groot om door te gaan met blussen vanuit de lucht. De Amerikaanse minister Clinton heeft tijdens zijn bezoek aan Egypte het Tagrierplein bezocht. Het centrum van het verzet dat uiteindelijk leidde tot de val van president Mubarak. Clinton zei zeer onder de indruk te zijn... en beloofde Egypte te helpen bij de overgang naar een volwaardige democratie. In Bahrein zijn zeker vijf betogers omgekomen... toen het centrale plein in de hoofdstad Manama... door de oproerpolitie werd schoongeveegd. Dat heeft de leider van de oppositie in het parlement gezegd. Eerder werd al gemeld dat er twee politiemensen waren omgekomen. En ten noorden van Terschelling zijn de resten gevonden... van een Duitse onderzeeër uit de Eerste Wereldoorlog. De vondst werd gedaan door de marine. De U-106 wordt niet geborgen... De duikboot blijft liggen waar hij is en wordt een oorlogsgraf. En dat is nieuws op dit moment. Vara. Radio 1. De Gids.fm. Met Felix Meurders. Tot 12 uur nog. Online doneren aan Japan. In de tijdgeest. Doopsteel gelicht van duizenden India's piloten. En als media-aandacht uitgeprocedeerde vluchtelingen niet helpt. Wat dan wel? Vara. De gids.fm, de wereldontvanger. Willem van de Nootje neemt ons mee naar India. Maar ja. goed. Uh, India heeft een enorm probleem met corruptie. Als je, als je de kranten daar leest... Er dagelijks duiken weer verhalen op van, uh, van omgekochte politici en andere schandalen. Maar de Indiase commerciële luchtvaart leek in die corruptiemalaise een lichtend voorbeeld. De afgelopen jaren bijvoorbeeld kreeg de Indiase luchtvaart de hoogst mogelijke waardering van de FAA. Dat is de Amerikaanse luchtvaartautoriteit. Maar dat imago heeft nu een fikse deuk opgelopen. En dat begon op 11 januari. Een Airbus van Indigo Airlines maakte een ongelukkige landing op het vliegveld van Goa. Dank <laughs> Commander of Indigo airline Parminder Kaur Gulati made a nose landing at Goa airport and subsequently the DGCA found that she had done so at least 10 to 15 times Ja de gezagvoerder van deze Airbus mevrouw Parminder Galuti die landde op het neuswiel het neuswiel van haar toestel en dat is de verkeerde manier want het neuswiel dat is daar helemaal niet voor bedoeld Zo'n zo groot verkeerstoestel hoort op de achterwielen te landen nou, dat was foute boel. En toen ging de de DGCA de Indiase luchtvaartautoriteit die stelde een onderzoek in. En toen bleek dat Galuti al eerder sterker nog, tien tot 15 keer eerder... haar toestel op die manier aan de grond had gezet. Maar hoe heeft deze mevrouw dan ooit gezagvoerder kunnen worden? Nou, er is, er is gebleken naar het onderzoek... Dat, dat deze mevrouw helemaal nooit gezag, gezagvoerder had mogen zijn. Uh, zij was co-piloot. Ze wilde carrière maken. Uh, dat betekent uh, verdubbeling van het salaris als ze gezagvoerder uh, werd. Uh, zij ging op voor dat examen om gezagvoerder te worden. Maar nu uit het onderzoek van die luchtvaartautoriteiten... blijkt dat Galoute heeft gerommeld met haar cijferlijsten... om dat brevet te bemachtigen. En zij was al... Zeven keer eerder gezakt voor dat examen. Dus het examen om captain te worden heeft ze niet gehaald. Hoe belangrijk is dat examen dan? Dat, dat is cruciaal. Dat vertelt Karma Pallort. Hij is de, de luchtvaartverslaggever van CNN India. This exam is very very crucial because your skills as far as navigation is concerned as far radio instrument skills are concerned as as far as aviation meteorology is concerned all these things are encompassed in this important ALTP exam Ja een belangrijk examen dus volgens deze luchtvaartverslaggever want er wordt van alles getoetst navigatievaardigheden het gebruik van instrumenten meteorologie noem maar op en die vaardigheden zijn van groot belang als bijvoorbeeld nou ja, al de geautomatiseerde apparatuur bijvoorbeeld satellietnavigatie, in zo'n toestel uitvalt... en de gezagvoerder moet terugvallen ja, op, zijn, op zijn instrumenten. Hoe is het nou met deze frauderende gezagvoerder afgelopen? Nou, zij is aan de kant gezet door haar werkgever, door Indigo Airlines. Dat is zo'n zo prijsvechter in India. Ze is op staande voet ontslagen. En uh, vorige week is ze ook opgepakt door de politie... en ze wordt beschuldigd van valsheid in geschriften. Maar nou bleek deze dame lang niet de enige piloot... Die gezagvoerder werd door te frauderen en de afgelopen dagen is juist het ene na de andere fraudeur bovenkomen drijven. Two pilots arrested on charges of fake license. Over 50 pilots are under close scrutiny. And here is another shocker: a pilot whose US license was cancelled in 2000 and whose Indian commercial pilot license is under a cloud continues to fly you around as an Air India commander. Dat was weer Karma Paljor van CNN India. Die vat het samen inmiddels zijn al twee piloten gearresteerd. Er zijn er twee op de vlucht geslagen, die worden Met ook of verdacht. <laughs> dat is uh, niet helemaal duidelijk. Uh, er worden uh, 50 piloten... Worden nog eens extra heel goed onder de loep genomen... Uh, om te zien of ze ook niet hebben gefraudeerd... door die uh, luchtvaartautoriteit. Elmen en de verslaggever meldt ook... dat een gezagvoerder van Air India nog rondvliegt. Tenminste, uh, een paar dagen geleden was het nog zo. Terwijl zijn Amerikaanse brevet werd ingetrokken... en hij ook nog eens fraude pleegde... bij het verkrijgen van zijn Indiaanse brevet. Maar het is toch de taak van de luchtvaartautoriteit... om te zorgen voor een veilige luchtvaart? Dus ze hebben hier een in India steken laten vallen. Jazeker. Uh, en sterk er nog, er zijn steeds meer verdenkingen... die worden geuit door de, door de politie... er wordt al gelijk naar, naar de Indiaanse media... dat die luchtvaartautoriteit... zelf betrokken is bij het schandaal. Er is zo'n uh, zo afdeling van die uh, DGCA... die zorgt voor de, de examenafhandeling. Uh, en die opereren nogal op eigen houtje, die mensen. Uh, ex examen schijnen te worden uh, uh, aangepast. Tenminste, ze hebben het systeem ja, uh, zo aangepast... dat het voor, uh, voor de, de, de kandidaten heel moeilijk is... om het examen nog te halen. En dat dat schijnen die examinatoren te hebben gedaan... om het aantal herexamens op te voeren. En zo, ja, daar halen zij hun inkomsten vandaan. Aha. Um, dus iedere keer als zo'n kandidaat uh, uh, zakt... Ja, dan, uh, die gaat natuurlijk op voor het dat, voor dat herexamen... want ze wil dat uh, gezagvoerdersbrevet halen. En dan zijn er schimmige tussenpersonen... die wel iets kunnen regelen als zo'n kandidaat maar blijft zakken. Hè. Dan, dan gooien ze de nodige roepjes tegenaan... en dan zorgt zo'n tussenpersoon ervoor dat iemand toch slaagt. Maar hadden de Indiase luchtvaartmaatschappijen zelf... ook niet beter op moeten letten welke piloten ze in huis haalden? Ja, dat, dat zegt ook uh, deze veiligheidsdeskundige, Mohan uh, Ranganathan... Uh, die, die zegt dat is wel een probleem. Uh, dat de Indiase luchtvaart ongecontroleerd hard groeit en daar willen alle maatschappijen van profiteren. De uncontrolled growth van aviation with a shortage of qualified manpower is what is causing this. Now you can you, know, you have to blame the airlines also because they just want to fill the seats. Now when you get these people who have a fake license, you are actually endangering the lives of everyone on board. Ja, Ranganathan, de veiligheidsdeskundige, die zegt... Ja, er is een, een groot tekort aan gekwalifice gekwalificeerd personeel. En ja, dan komen dus deze, deze frauderende piloten achter de stuurknuppel terecht. Maar ja, daarmee brengen de luchtvaartmaatschappijen wel hun passagiers in gevaar. En wordt het probleem in India nu serieus aangepakt? Ja, daar lijkt het wel op. Uh, je hebt de, de criminal branch, dat is de, de Indiaanse recherche... die heeft zich hierboven opgestort. Zo'n beetje alles wordt binnenstebuiten gekeerd. Uh, er worden 4.000... Piloten die een India's brevet hebben, die worden, die worden gecontroleerd. Uh, de examina, examinatoren die worden onderzocht. Uh, schimmige, die, die schimmige tussenpersonen, daar wordt onderzoek naar gedaan. Uh, en ja, verder heeft de verantwoordelijke minister ook een commissie ingesteld... om dat hele examensysteem tegen het licht te houden... om dat transparanter en eerlijker te maken. En de luchtvaartmaatschappijen nou, hopen dat ze nu weer... het vertrouwen van hun klanten kunnen herwinnen... en dat die vliegtuigreizigers nu niet massaal de trein nemen. Willem van Den dank je wel en graag tot vrijdag. Jij kent R.E.M. natuurlijk, hè? Uiteraard. Ja, wie niet? R.E.M. heeft een nieuwe CD uit, Collapse Into Now. Ik herhaal Collapse Into Now en daarvan Walk It Back. Walk It Back Walk It Back Walk It Back, walk it back. What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 Walk it back Walk it back mm, Walk it back Time Reverse and rewind Erase and revise Try to start again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 Walk it back volgende gast en ik die zitten allebei met een aansteken in de lucht... en gaan een beetje zwaaiend op en neer. Wat een lekker sloopnummer zeg je. mine. ik zal mijn oordeel nog even uitstellen... want je weet maar nooit of je te vroeg oordeelt. Maar dit, uh, deze cd heeft R.E.M. opgenomen in vier verschillende steden. Berlijn, Nashville, Tennessee, New Orleans... Louisiana dus, en Portland, Oregon. En onder andere Patty Smith speelt daarop mee... maar die hoorde ik niet in dit nummer. Walk it back. De toekomst van het Afghaanse meisje Sahar is opnieuw onzeker geworden. Minister Leers maakt dus juist bekend dat hij het niet eens is... met de uitspraak die de rechter vorige week deed. Die vond dat Sahar niet hoefde te worden uitgezet... omdat ze zich nooit meer zou kunnen aanpassen aan Afghanistan. Ik ben niet alleen minister van Sahar. Ik ben minister voor alle Nederlanders en ook alle asielzoekers... die ik dan ook op een gelijke manier moet behandelen. Dat wil ik zorgvuldig doen. Dus moet ik ook een zorgvuldige regeling hebben en daarom toetsing bij de Raad van State. Geert Leers eerder dit jaar in het RTL-nieuws. Over Sahar liet hij doorschemeren laten... dat hij voor haar best een uitzondering had willen maken... als er niet zoveel media-aandacht was geweest. En daarover praat ik met Trace Wijn. Zij buigt zich namens Vluchtelingenwerk Nederland over asielzaken. Mevrouw Wijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Om te beginnen met uh, die media-aandacht voor individuele gevallen. De Volkskrant meldde zaterdag dat ook jullie vinden... dat je individuele gevallen als haar niet zoveel aandacht moet geven. En de krant noemde dat een opvallende wijziging in jullie beleid. Is dat juist? Nee, dat is niet waar. Wij uh, hebben altijd het beleid gevoerd... dat wij individuele zaken proberen uit de publiciteit te houden. Uh, dat is voor de bescherming van de privacy van de mensen waar het om gaat. En we weten uit ervaring... Uh, dat het vaak beter lukt om iets in stilte op te lossen dan via de publiciteit. Omdat uh, als zaken eenmaal in de publiciteit zijn, de minister ook vaak een beetje klem komt te zitten. Omdat de minister dan uh, op momenten dat het in het geniep kan gebeuren gebruik kan maken van zijn discretionaire bevoegdheid, ja, dat zoals wordt. dat heet. En heeft hij als minister heeft hij er recht op om iemand in Nederland te laten. Maar ja, er zijn 400 ongeveer van dit soort gevallen. Ja, dat maakt het ook moeilijk voor de minister, dat begrijp ik wel. Uh, alleen, uh, wij hebben de minister al veel eerder geconfronteerd met het feit dat er veel gezinnen in Nederland zijn en dat er veel veel kinderen zijn die in Nederland uh, geworteld zijn... Uh, dat het moeilijk is om die kinderen terug te sturen. En wat je ziet, dat uh, het beleid op dat punt niet verandert... en dan zul je dus op een gegeven moment toch gezichten moeten laten zien... die laten zien wat de gevolgen zijn van het beleid. Want uh, zolang je dingen anonimiseert... Uh, dan wordt ook niet duidelijk uh, waar, waar je het nou precies over hebt. Dus wij proberen op een gegeven moment toch om individuele zaken naar voren te brengen... maar dan gaat het vooral om zaken die een symbool zijn van een groter beleid. Eigenlijk een beetje een strijd met de filosofie. Uh, we proberen het zo lang mogelijk te vermijden... maar als je niet op basis van de feiten zaken kunt winnen... dan zul je het toch op een andere manier moeten doen. Maar nogmaals, dan gaat het nooit om individuele zaken... dan gaat het om een veel grotere groep. Nou heeft de VARA momenteel een lopen, Nederland zwaait uit... waarin kinderen die in een soortgelijke situatie als Zahaar zitten... een gezicht krijgen... en die actie die staat ook op... Uw website? Ja, we zijn heel erg blij met deze actie, omdat hij op een hele kleine korte filmpjes laat zien waar het om gaat, wat voor kinderen het zijn en hoe deze kinderen functioneren binnen de Nederlandse samenleving. En het laat uh, heel hard zien uh, hoe moeilijk het is voor deze kinderen om terug te gaan naar het land waar ze vandaan komen. Maar u hebt eigenlijk een beetje medelijden met Gerard Leers? Ik heb geen medelijden hoor. met meneer Leers, want meneer Leers heeft zelf voor dit vak gekozen. En, uh, ja, maar omdat u zegt op het moment dat hij uh, dat stiekem had kunnen doen, als er geen media aandacht was geweest, dan waren we er met Sahar al lang uit geweest. Uh, dan waren we met Sahar uh, uit geweest, maar het betekent wel dat er nog heel veel uh, vrouwen zijn, in dit geval ala Sahar, uh, vrouwen die terug moeten naar Afghanistan, uh, waar zij zich zo weer zouden moeten aanpassen aan de Afghaanse zeden en gewoonten. Ja, dan doe je dat toch stapje voor stapje. Uh, de een naar de ander? Uh, de een naar de... Uh, ja, maar daar gaat het net over een even te grote groep. En dan kan de minister dat heel moeilijk geheim houden. Bovendien heeft het hoge commissariaat van de vluchtelingen gezegd... dat uh, vrouwen Ala Sahar uh, onder de bescherming van het vluchtelingenverdrag vallen. Dus de minister zou gewoon op dit punt ook zijn beleid gewoon kunnen aanpassen. Dat zou hij kunnen doen, maar hij gaat eerst naar de Raad van State. Waarschijnlijk om ja, zich in te dekken. Uh, dat ja hij, Politiek. Hij, uh, dat, dat is heel goed mogelijk. Ik ga er overigens vanuit dat de Raad van State, gezien de ervaringen met de Raad van State, de minister wel gelijk zal geven. In dat geval zullen wij de advocaat van Sahar en dus via de advocaat Sahar steunen in de gang naar het Europees Hof voor de rechten van de Mens. En dan Omdat kan de dan... familie nog langer hier blijven? Uh, ook. Nou ja, dat hangt er een beetje vanaf. De Europees Hof moet dan een soort tussenvonnis vellen om te zeggen dat ze niet mogen worden uitgezet in die tijd. En zo'n bodemprocedure bij het Europees Hof Nou ja, dat kan helaas echt jaren duren. Dus dan zijn ze hier twintig jaar en kunnen ze alsnog worden ja, de theorie is dat zo, ja. Eind jaren negentig waren er acties voor een generaal pardon. Uh, toen ging het om een groep van ongeveer 26.000 uitgeprocedeerde ja, asielzoekers. Ook die kregen een gezicht en uiteindelijk kregen ze toen een verblijfsvergunning. Ja. Dus het werkt wel, dat persoonlijk ja, maken van dat soort gevallen. Het, ook daar ging het steeds weer dat zaken naar voren werden gebracht... die representatief waren voor een grotere groep. Uh, het is een, een proces waar we acht jaar over gedaan hebben. Het heeft acht jaar geduurd voordat het generaal pardon er kwam. En uh, ook toen hebben we eerst geprobeerd om op zaken op, op, uh, op basis van feiten de, het, uh, de minister, de binnenspersonen, de Tweede Kamer te overtuigen dat ze echt wat moesten. Maar ja, dat werkte ook toen werkte dat niet. En uh, op het moment dat mensen een gezicht kregen, bleek dat de Nederlandse samenleving vond dat daar iets moest gebeuren. En uh, dat kost heel veel tijd, maar tenslotte is het gelukt. De meerderheid van de Nederlandse samenleving vindt echt dat er iets moet gebeuren? Uh, uh, zeker rond het generaal Pardon was er een absolute meerderheid die dat wilde. Het is nog altijd zo dat er een meerderheid in Nederland is voor een ruimhartig asielbeleid. Dat weet u zeker? Dat weten we zeker. Dat hebben we getoetst bij NIPO-enquêtes. En uh, ik ken ook nog wel wat mensen die PVV stemmen. En op momenten dat het gaat, zeker als het gaat over kinderen, uh, dan uh, zegt men toch, nou, we willen een streng asielbeleid, maar niet over de hoofden van deze kinderen heen. En als ze maar niet bekend worden, natuurlijk in het buitenland, want dat heeft u die zogeheten aanzuigende werking. Ja. Ja, kijk, het, het kunst voor de minister is natuurlijk om te zorgen... dat hij een zorgvuldig en snel asielbeleid heeft. Uh, daarmee kan hij voortbouwen op wat zijn voortgangers al hebben gedaan... want er is een snel asielbeleid. Uh, hij moet alleen zorgen dat hij de zorgvuldigheid erin houdt... want juist onzorgvuldige procedures maakt dat mensen opnieuw procederen... en dat procedures lang duren. Nou, hij wil het heel snel gaan doen, toch? De, de minister wil het graag heel erg snel doen, maar veel sneller dan... Een weekje of zes, geloof ik. Ja... Ja, dat, dat hoor ik ook al heel lang sinds ik bij vluchtelingenwerk zit. Dat hebben al zijn voorgangers ook geroepen. De asielprocedure is snel. En de onzorgvuldigheden die erin sluipen maakt dat dingen lang gaan duren... omdat dan nou mensen dan gaan procederen. Op het moment dat iemand dus tien jaar hier zit... dan kun je ervan uitgaan dat er onzorgvuldigheden hebben plaatsgevonden. Of vallen die nog onder het oude regime? Nou, nee, ze vallen niet onder het oude regime. Meestal vallen onder de, onder de nieuwe vreemdelingenwet. Uh, wat je ziet is dat de minister zegt dat stapelen. Hij verwijt dat ook de ouders van Sahar. Als ik kijk naar uh, wat de hoge Commissariaat van de vluchtelingen zegt... over de positie van Sahar als ze terug zou moeten naar Afghanistan... denk ik dat de ouders van Sahar datgene doen wat ze moeten doen als goede ouders. Namelijk zorgen dat hun kinderen niet eh, een onveilige toekomst hebben. Dus ik vind dat vaak een erg goedkoop verwijt. Dan nou, neem ik aan dat u heel vaak met Gert Leers praat. Wij praten meestal met zijn ambtenaren, maar af en toe ook met Gert Leers. Zelf, u belt ja. hem ook op? Ik heb niet zijn 06-nummer, maar wel dat van zijn ambtenaar. Uh, u moet dus niet gewoon zeggen, meneer Leers, een schijnend geval is een schijnend geval... of er nu wel of geen camera's opgericht staan. En dat zeggen we ook tegen hem. Uh, en uh, wij vinden ook dat de minister uh, veel ramhartiger van zijn bevoegdheid... gebruik zou moeten maken om bij schrijnende zaken vergunning te geven. Ik vind het ook vrij dom uh, dat hij besloten heeft in het regeerakkoord... dat hij dat uh, heel erg uh, weinig zal willen doen. De minister zal zijn hele carrière schrijnende zaken krijgen... waarmee hij... Mm, waar hij toch iets mee zal gaan moeten. Zijn burgers bereid om in verzet te komen? We hebben dat bij Sahar wel gezien natuurlijk. Nou, je, je, ziet, je ziet het ook nu weer dat de scholen van deze kinderen... de voetbalverenigingen, de hele omgeving van deze kinderen... toch weer acties gaat voeren. Toch, ondanks het feit dat het gezien wordt als een linkse hobby? Ja, maar weet je, mensenrechten gelden voor iedereen... Uh, en dat is absoluut geen linkse hobby om daarvoor op te komen. En het is niet zo dat, uh, ja, ondanks het feit dat ook PVV'ers zeggen... kinderen uh, in dit soort gevallen moeten hier blijven of mogen hier blijven... Uh, dat er onder invloed van de PVV een strenger beleid wordt gevoerd. Nou, de, de minister zal veel meer voorzichtiger moeten zijn met zijn uitspraak. Omdat alles wat gebeurt, daar krijgt hij uh, commentaar van de PVV op. Um, je ziet wel dat ook in de regeerakkoord staat dat men veel verder de grenzen van uh, de wet zal opzoeken. Veel uh, eerder bereid is om uh, verdragen en internationale wetgeving uh, te proberen te overschrijden. En ja, dat, uh, dat is toch bij ons vorige kabinet veel minder gebeurd. Nou ligt er een aangenomen motie van de Tweede Kamer... en die heeft Gert Leers naast zich gelegd En daarin staat dat kinderen die al acht jaar in Nederland zijn... hier mogen blijven. Ja, die, die motie zou minister Leers ook gewoon moeten uitvoeren. Waarom, waarom dringt de Kamer er niet op aan? Uh, de, de motie is aangenomen onder de vorige samenstelling van de Tweede Kamer. Ik vraag me een beetje af of hij nu nog een meerderheid zal halen. Uh, maar omwille van de kinderen en de, uh, zou ik de Kamer toch willen uitnodigen... om deze motie opnieuw in stemming te brengen. En ik hoop dat daar een meerderheid voor is. En in ieder geval zou meneer Leers hem gewoon moeten uitvoeren. Hoeveel van die gezinnen kent u persoonlijk? Uh, wij kennen er een heel groot deel van, een paar honderd. Uh, daar hebben onze regionale afdeling, onze lokale stichtingen uh, dagelijks mee te maken. En dat zijn mensen uit Afghanistan, maar ook? Ook uit Somalië. Het zijn ook mensen die uit de voormalige Russische republieken komen. En wij zien dat het mensen zijn die ander gekomen zijn in de periode dat er in hun land ook sprake was van grootschalige conflicten. En dat zijn mensen die al langer dan acht jaar hier zitten? Ja. Dat je, kunt, je kunt heel weinig voor ze betekenen. Een beetje, nou, proberen ja, we wat kunnen, te Nou ja, we, we kunnen proberen te duwen. En uh, een lange adem hebben het niet snel opgeven. En het laten zien dat ze niet alleen staan. Alleen de uitkomsten die liggen bij de politiek. Ja, voor de rest ze helpen. Op ze het helpen dus dat is het. Zoveel mogelijk naast te staan. En laten merken dat ze niet alleen zijn. Hoe vaker worden ze opgepakt? Uh, zolang ze in asielzoekerscentra wonen worden ze niet veel opgepakt. Dat valt wel mee. Maar op het moment dat ze zich daarbuiten buiten begeven dan? Uh, ja, ze worden niet heel frequent opgepakt. Ik de politie zit er ook niet op te wachten. Ze kunnen er geen kant meer uit. De gemeente en provincie sowieso niet, hè? Nee, ge gemeentes uh, proberen ook zo lang mogelijk om uh, uh, deze mensen bij te staan. En uh, ook voor gemeentebestuur is het keihard om te moeten zeggen... dat ze deze mensen zullen afvallen. Van wie krijgt u het meeste steun? Van gemeentes of van de kerken? Uh, van de kerken, maar ja, het zijn wel mensen die binnen gemeentes wonen... en hun contacten hebben vooral binnen de politieke partijen in die gemeentes. Dus wij hopen dat ook de gemeentes hun stem weer willen laten horen. En hoeveel van die vrouwen zijn er die al langer dan acht jaar hier wonen? Dat, dat, is niet, dat is niet precies bekend. We weten dat het om uh, zo'n 400 gezinnen gaat. En hoeveel uh, daar vrouwen van zijn, dat weten wij niet. Hartelijk dank, Treserijn van Vluchtelingenwerk Nederland. Graag gedaan. Succes met de zaken. Dank. Dit is de gids.fm. Met Felix Murders. Wat zijn de opties om via internet geld te doneren voor noodhulp aan Japan? Hoe kun je je hele dagelijkse leven vastleggen met je iPhone... En hoe werkt de allereerste game voor slechtziende en blinde kinderen? Het antwoord op deze en andere vragen hoort u van Simone Wifi-Wijmans. Zij volgt voor ons het internet en het gadgetnieuws. Simone, goedemorgen. Goedemorgen, Felix. Je kunt dus doneren aan Japan als je dat wilt. Ja, heel veel mensen willen iets doen om dat land te steunen. De samenwerkende hulporganisaties zijn nog geen landelijke actie gestart... om geld in te zamelen via Giro 555. Maar er zijn dus online inderdaad flink wat alternatieven om toch geld te geven. En het gaat onder andere via Facebook. Zo is het Amerikaanse Rode Kruis eigen actie gestart. En via hun Facebookpagina kun je dan geld storten, gewoon met je creditcard of via Paypal. En de organisatie wil zo snel mogelijk 150.000 euro, eh, 150.000 dollar moet ik zeggen, ophalen. En de teller staat nu op ruim 125.000 dollar. Dus het gaat echt als een speer. Zijn er meer acties? Ja, veel mensen spelen het spel Farmville op Facebook. En in dat spel ben je een boer die een gewassen moet oogsten. Je kunt ook gewassen aanschaffen. En de makers van Farmville hebben nu besloten om het geld van spelers die digitaal radijzen kopen in een pot te stoppen en het geld is ook bedoeld voor hulp en het gaat naar Japanse kinderen die zijn getroffen. Ben jij al een boerin de geweest in dat spel of niet? Nee, ik speel geen Farmville ik speel allerlei andere spelletjes online Felix. <laughs> Oké. Okay. Uh, je kunt trouwens ook terecht in de webshop van zangeresse Lady Gaga. Zij verkoopt daar armbandjes met de tekst We Pray for Japan. Die kosten 5 dollar en dat hele uh, bedrag gaat ook naar noodhulp. Nog een andere band, The Black Eyed Peas. Die waren vlak voor de aardbeving in Tokio... voor de opname van een videoclip voor een nieuwe single Just Can't Get Enough. Daar hebben we een klein I van just can't get van. Get enough. I just can't get enough. Honey got a sexy on steam she ja, die clip is binnenkort af en begint met een steunbetuiging... aan de slachtoffers van de RAF, RAMP. En wordt afgesloten met een link naar het Rode Kruis. En dan kon je natuurlijk ook weer geld storten. En dan tot slot is er nog de geldinzamelingssite CrowdRise. Daar kun je zelf een doel vaststellen... en anderen bijvoorbeeld via sociale media oproepen om geld te storten. En CrowdRise heeft een speciale Japan-pagina in het leven geroepen. En daar krijg je een overzicht van al die verschillende... Japan-inzamelingsinitiatieven. Want ik las ook dat er mensen zijn die misbruik maken van deze online vrijgevigheid van ons. Ja, dat klopt. Op meerdere blogs wordt bericht over nephulpsites die de afgelopen dagen zijn opgezet. In een URL, dus in hun internetnaam, webnaam, hebben de fraudeurs dan de namen Japan Tsunami of Japan Earthquake gezet. En het geld dat je daar stuurt gaat natuurlijk niet richting Japan, maar richting de portemonnee van die fraudeurs. Klik dus niet zomaar op een link in je e-mailbox die lijkt te verwijzen naar een officiële hulporganisatie. Er is een site die heet Charity Navigator, en daar vind je een overzicht met links naar betreven Vrouwbare hulporganisaties die actief zijn in Japan. Dan had ik het in de inleiding over het dagelijkse leven vastleggen met een telefoon. Hoe gebeurt dat? Ja, dat kan binnenkort automatisch met een nieuwe iPhone-app die is bedacht door drie uh, gewone Hollandse jongens. Het heet de Live Labs-app en de app maakt gebruik van de fotocamera op je telefoon en maakt elke 30 seconden een foto. Maakt niet uit wat je aan het doen bent, hij maakt continu die foto's en aan het eind van de dag wordt een video gemaakt van al die beelden. En dat Live Labs is natuurlijk afgeleid van de time-lapse-video's en daarin brengen je gebeurtenissen versneld in beeld... die normaal heel lang duren. Neem bijvoorbeeld het uh, bloeikomen van een tulp... het rottingsproces van fruit of uh, de bouw van een flat. En dat kan nu dus ook met je eigen leven. Ja, maar in mijn geval zullen er veel uh, foto's... van de binnenkant van mijn broekzak uh, gemaakt worden. Ja, als stel je een saai leven hebt, moet je het niet doen, Felix. Nee, ik heb geen dus saai is leven. Niks voor jou. Maar, uh, <laughs> dat ding zit in mijn broekzak. Nee, je kunt hem uh, in een zakje om je nek hangen. Er wordt een speciaal zakje, voor gemaakt. Ja, ik maar. denk ik. En dan, uh, ja, dan loop je gewoon de hele dag rond met die telefoon om je nek. Gaan en dan jij dan dat doet? Alles... Het lijkt me leuk om een keer uit te proberen. Of als je op vakantie bent bijvoorbeeld, als je een bijzondere reis gaat maken... of je gaat op fietsvakantie, kun je gewoon die hele rit, uh, hele rit opnemen... en uh, laten zien aan je vrienden in plaats van saaie vakantiedia's. Is die al te koop? Nee, hij is nog niet te koop. De jongens die werken nog aan een verdere ontwikkeling van die app. Maar je kunt nu alvast op de site thelifelabsexperiment.com. daar kun je je opgeven als beta-tester. En dan kun je dan de testversie van de app uitproberen... en je wordt uh, op de hoogte gehouden van het laatste nieuws. Je moet dan natuurlijk wel, ik zei het al eerder, een iPhone-app hebben... want hij werkt voor Alleen op die Apple-telefoon. Dit keer geen gadgets van de week maar een game, een hele bijzondere game. Ja, volgende week vrijdag 25 maart... wordt een spel voor blinden, slechtziende... maar ook ziende kinderen op de markt gebracht. Het uh, gebeurt in samenwerking met TNO en Koninklijke Visio. Dat is een expertisecentrum voor slechtziende en uh, blinde mensen. En dat spel heet De Ontdekker en het Mysterie van de diamantenskarabee. En het is ontwikkeld samen met ziende kinderen... en ook met kinderen die een visuele beperking hebben. En het doel van het spel is onder andere... om de motorische ontwikkeling van kinderen... tussen de 7 en de 12 jaar te bevorderen. En dat en met name bij kinderen met een visuele beperking nogal een probleem te zijn. De ontdekker en het mysterie van de diamant is karabé, dat klinkt eh, spannend. Ja, het klinkt een beetje als Indiana Jones, hè. dat is het ook wel een beetje, het is een spel voor de Nintendo Wii en dan kun je dan een balanceboard bijkopen bij, bij zo'n Nintendo Wii, dan moet je op gaan staan en dan worden je bewegingen vertaald naar het computerbeeld, dus leun jij naar links, dan gaat jouw poppetje in beeld ook naar links, naar rechts, ook weer naar rechts. En in de game speel je een archeoloog, dus echt weer Indiana Jones-achtig, die op zoek is naar een bijzondere tempel en eenmaal in die tempel ontmoet je een Egyptische prinses en samen met die prinses beleef je dan allerlei avonturen. En geluid is natuurlijk erg belangrijk in het spel, omdat het gaat over kinderen met een visuele beperking. Ik heb een klein voorbeeldje meegenomen van de instructies die kinderen krijgen voordat ze beginnen met het spel. Zodra er een gang links of rechts is die je in kan lopen, dan zal je wind uit die richting horen. Uitgang van de grot wordt bewaakt door een grote bewaker. Wanneer je dicht in de buurt van de uitgang komt, hoor je de bewaker snurken. Ontdek de mysterieuze schatten of meer te leren over het oude... Ja, dat hoort, zo hoor je dat dus. Ja, ja, die bewaker heeft echt wel een saai leven. <laughs> je ja, hey, hoeft geen iPhone van te nek. Nee. Het spel kost 10 euro en is vanaf van volgende week vrijdag, dus 25 maart, te krijgen. Onder andere via de website van Koninklijke Visio. Kost 10 euro. En de link naar de organisatie en alle andere genoemde links vindt u uiteraard op de site bij het onderdeel Gadgets. En Simone twittert ook. Simone? Het tijdgeest nu. Of zoals jij zegt, apenstaartje, tijdgeest nu. Zoals het hoort. <laughs> ja. En denk eraan dat je hier nooit zegt... Hoe heet dat ook weer, dat verschrikkelijke woord? Hashtag. Oh, het moet verboden worden. Het <laughs> moet gewoon hekje zijn. We hebben een prachtig woord voor. Hartelijk dank, Simone. Graag gedaan. En waar kijk ik nog naar vanavond? Naar alle actualiteitenprogramma's natuurlijk. De actualiteitenprogramma's om Japan te volgen... Libië te volgen, Bahrein te volgen. noem maar op. En verder kunnen fans van Ali B. op volle toeren hun hart ophalen. Vanavond een compilatie van de muzikale ontmoetingen tussen Ali B., zijn rappers en artiesten van het Nederlandse lied. Om vijf voor half negen op Nederland 3. Het is een erg leuk programma. En vanavond ook de documentaire Max Havelaar leeft met Peter Faber. Over zijn rol in de gelijknamige film als assistent resident Max Havelaar. En Max Havelaar is de man die in de 19e eeuw de corruptie van de Nederlandse ambtenarij in Indonesië aanvocht. Kenners gaan in op de inhoud van het boek. De film zelf wordt vrijdag uitgezonden na 12. Max Havelaar leeft vanavond om 11 uur op Nederland 2. Lunch met Jure van den Berg. Morgen begint de rechtszaak tegen Robert M. Dat is de hoofdverdachte in die grote Amsterdamse zedenzaak. De media mogen geen beelden maken daar in de rechtszaal. Dat doet justitie zelf. Daarover gaan we praten met Olaf van Paasen, de maker van de EEO-serie. De Rechtbank heeft ook te maken gehad met justitie en heeft afspraken daarmee moeten maken. Dus kijken wat hij daarvan vindt. En om half twee is standpunt stand.nl. De stelling dan: de huidige ongerustheid in Europa over kernenergie is overdreven. Wie zegt dat? Dat zeggen wij en dat is de stelling. Daar mogen mensen op reageren. Ja, dat snap ik. En wie komt die stelling verdedigen? Aan Lambert aangrijkt? van Nistelrooy, CDA-Europarlementariër. Dankjewel, Jurgen. Surf naar de degids.fm. Ik ben er morgen weer.